10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De netto-winst van Philips is vorig jaar meer dan verdubbeld. De winst kwam uit op 1,5 miljard euro. In 2015 was dat nog 659 miljoen euro. De omzet steeg licht tot 24,5 miljard. De groei is volgens topman Van Houten vooral te danken aan medische technologie. Philips heeft het wel aan de stok met de Amerikaanse justitie... en de Voedsel- en Warenautoriteit... Er zijn problemen vastgesteld bij de productie van defibrillators. Eerder waren er ook al problemen met de productie van medische scanners. Door die berichten daalde het aandeel na opening van de beurs in Amsterdam met 4 Het aantal doden in het hotel in midden-Italië dat door een lawine werd getroffen is opgelopen tot 12. Vannacht zijn drie lichamen gevonden. Er worden nog 17 mensen vermist. De zoektocht gaat door in de hoop dat er nog mensen levend worden gevonden. Zes dagen na de lawine die het hotel bedolf onder de sneeuw. De reddingswerkers zijn nog niet bij de ruimte aangekomen... waar vermoedelijk de meeste mensen bij elkaar waren. Het aantal mensen dat een inburgeringsexamen heeft gehaald... is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Nu slaagt nog maar twee op de vijf mensen... terwijl voorheen het dubbele aantal een diploma haalde. Dat staat in een rapport van de Rekenkamer...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 Files is nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Knopen deverdingen 11 kilometer. Vertraging ongeveer een kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Woerden 3 kilometer. Dat kost je ongeveer 10 minuten. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond 5 kilometer. En ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.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 6.9 in de ETA hier in Zalvoort. Uh, Verder Kabel 104.5G. TV-kanaal 40 digitaal via Ziggo. www.cfmsalvoort.rl wwwcfm En natuurlijk ook de CfM app. Kan je ook uh, luisteren naar CfM Zalvoort? En heb je een uitzending gemist en wil je terugluisteren? Ook dat kan onder meer via de CfM app en de website www.zfmzalvoort.nl. Nou, starship hoorde je. En wie beeld de City? welkom terug, Zalvoort op zondag, Albert-Jan. Ja, alweer het derde... De het zonnetje is weg. Ja, ja, ja, verdwenen. Het, het is de, boven het vriespunt op dit moment. Het is zelfs drie graden plus. Hmm. Goed, wat gaan we doen, uh, derde uur? Uiteraard uh, rond de klok van half vijf, zoals u van ons gewend bent... het dier van de week, en die luistert naar de naam Vienna. Kwart over vier is het tijd voor Pit Report, nieuws uit de Pitstraat. Want in maart begint het Formule 1 spektakel weer in Australië. En dat is natuurlijk altijd tijdens de winterstop toch wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uiteraard straks ook de, de eindstanden van de wedstrijden van de voetbal-eredivisie... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Uh, dier van de Week. en uh, Natuurlijk, uh, het gedicht van de week. Ja, we doen hem even in, in de herhaling. Want degene die, voor wie het bedoeld was... die was, uh, die was gisteren niet uh, in staat om naar de radio te luisteren. Dus we herhalen hem even van gisteren. Het gedicht van de week. En onder de pas, pakkende titel De Honden van Rut. Oké, okay, en dan heb je het over Rut. Je die moet het, luisteren. het over Rut. Ja. Ja. Ja. Okay. Goed, kwart voor vijf natuurlijk het gedicht van de week. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Nou, daar heb ik weer helemaal niks aan toe te voegen, Albert Jan. Hier gaat helemaal goed zo. De derde laatste, Zandvoort op zondag is ingegaan. Met nu een lekkere klassieker van de Jarbo en People. Hier is Dan stop de Music. CFM draaien door het van de Jabro en People. En dan staat de muziek. Het blijft gewoon lekkere muziek. Eh? Jawel, jawel. Zodat so ik het uh, Formule 1 nieuws bij CFM. Maar er is cooking on three burners. Hier is mind made up. Cooking on three burners, dat was Mindspan. FM, Race Radio, Bit Report, Bit Report. Ja, is dus weer tijd voor het uh, Formule 1 nieuws. Het laatste nieuws hoor je nu van collega Albert Jan. De internationale autosportbond FIA is afgelopen woensdag akkoord gegaan... met de miljardenovername van de Formule 1. Het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media nam vorig jaar september... voor een bedrag van 8,5 miljard... Dollar, een groot deel van de aandelen in de koningsklasse van, het auto, van de autosport... over van het Britse investeringsbedrijf CVC Capital... Op termijn wordt Liberty volledig eigenaar. De autosportraad van de FIA moest nog haar officiële goedkeuring geven... en dat gebeurde unaniem tijdens een extra vergadering in Genève. Liberty, de Formule 1 en de FIA gaan bouwen aan een constructieve relatie... die het succes van het wereldkampioenschap Formule 1 in lengte van jaren voortzet... en nieuwe ontwikkelingen inzet, al dus een verklaring. De partijen bevestigen de eer dat de Brit Bernie Ecclestone... voorlopig nog directeur blijft van de Formule 1. Als voorzitter is de Amerikaan Chase Carey aangewezen. Mercedes verwacht dit seizoen geen spanningen... tussen hun twee topcoureurs in de Formule 1. Drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kan goed opschieten... met nieuwkomer Valerie Bottas. En heeft vlak voor kerstmis zelfs de Vin aanbevolen... bij de teamleiding. Dat al dus teambaas Toto Wolff. Ik kan het mis hebben en er zullen best wel eens moeilijke momenten komen. Maar als ik de karakters van de coureurs bekijk, dan denk ik dat we het een stuk makkelijker krijgen in 2017, al dus Wolf. Lewis en Valerie vinden elkaar aardig en ze kennen geen heb je het moeilijke woord weer, an animositeit uit verleden. Bottas heeft bij het kampioensteam een stoeltje overgenomen van de Duitse Nico Rosberg, die kort na het behalen van zijn wereldtitel in 2016 onverwacht zijn carrière beëindigde. Hamilton en Rosberg waren jeugdvrienden, maar als teamgenoten bij de Duitse renstal bekoelde die vriendschap en groeide de vijandschap. Teambaas Wolf moest het duo menig keer tot de orde roepen na races waarin ze elkaar dwars zaten, sterker nog elkaar van de baan af om het zo maar eens te zeggen. Uh, van Nederlandse bodem, Richard Verschoor, de Nederlandse autocureur in opleiding bij Red Bull, rijdt in 2017 onder meer in het voorprogramma van de Formule 1. Verschoor werd in de loop van 2016 gescout door Helmoet Marco, bekende naam die ook Max Verstappen naar uh, het Red Bull team haalde. De invloedrijke adviseur van Red Bull, die ook Max Verstappen nogmaals ontdekte en een plek in de Formule 1 gaf. De 16-jarige resident uit Benschop maakte vorig jaar, na een succesvolle kartcarrière... nog maar zijn debuut in de autosport... maar won gelijk al twee kampioenschappen in de Formule 1. Dus onthoud de naam Richard Verschoor. En nogmaals, eh, Formule 1-fans, zet u 26 maart vast in de agenda... want dan barst het Formule 1-geweld weer los... en wel in Melbourne, Australië, op 26 maart aanstaande. En tot zover het Formule 1-nieuws bij CFM en nu de Contours. To let you know, I can really shake them down. Robbie zoals wij het willen horen. Robby Williams met de single Love My Life. Jawel, de eredivisie, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... zijn inmiddels ten einde. We hebben de eindstandjes voor je. Te beginnen met NEC thuis tegen Roda JC. Eindstand 2 tegen 0. En dan Excelsior tegen Goat Eagles. Daar werd het een gelijk spelletje. 1 tegen 1. En we gaan ons opmaken voor de klapper van de dag. Om kwart voor vijf begint hij. PSV ontvangt thuis... SC Herenveen. So bijna half vijf, het dier van de week. We hebben Vienna in de aanbieding. Uh, Vienna is als moederpoes van maar liefst zeven kittens in het dierenthuis binnengekomen. gekomen. Haar kinderen hebben inmiddels allemaal een huisje gevonden, dus nu wordt het tijd dat ook Vienna haar vleugeltjes uitslaat. Ze blijkt een heel fijn te vinden om op schoot te liggen en gekroeld, gekroeld te worden. Daar kan ze geen genoeg van krijgen. Ze komt dan uh, echt kopje geschreven tegen je kin en soms geeft ze heel zachtjes een liefdesbeetje zelfs.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 Voor Vienna zou het ideaal zijn als haar nieuwe huisje ook een tuin heeft... en geen andere huisdieren. Oudere kinderen vindt ze wel gezellig. En waar verblijft Vienna? Vienna verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keeselstraat 5, de Zandvoort. En ze zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Vienna verdient een thuis. Wil je de foto zien van Vienna? Dat kan via onze eigen ZFM-app. Kan je kijken hoe Vienna eruit ziet. De poes met vleugeltjes, zullen we maar zeggen. Want ze moet vleugeltjes krijgen. Toch, Vos? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Kees op straat nummer 5 voor alle dieren die daar zitten in het asiel. En wachten op een baasje. Dus ga daar een keertje langs. Is hier... Ilho. Need to find my way back in back into your love That's all I do. Ooh, ooh, baby, to my surprise, I like the problem was me and not you. het nog zo goed hè, bij deze plaats. Het was een van mijn eerste Maxi-singels die ik had. En ik kwam tegen ergens van iemand van een drive-in show. En die was ook uh, een van de, de mensen binnen uh, CFM. Dus die kwam een keer met de plaat aan. En ik denk die wil ik gewoon hebben. Ik zeg, uh, wat moet uh, je ervoor hebben, voor dat ding? Hij zegt, ja, doe maar uh, 25 gulden. Ja, dat is een hele hoop geld, hoor. Uh, nou, Toen de tijd, ja. Voor een tweedehands uh, ex-plaat heb ik 25 gulden betaald... voor uh, deze van Windjammer en Tossing en Turning. En later op een uh, rommelmarkt kwam ik ook nog een keer de single tegen. Dus nou heb ik de single en de maxi-single van deze geweldige plaat... uit de jaren uh, 80. Ja, we gaan weer uh, aandacht besteden aan Golfnieuws... en dan gaat het natuurlijk over onze eigen Joos Luiten. Ja, want die is ook weer uit de winterslaap. En, uh, het is inmiddels afgelopen, het HSBC Championship in Abu Dhabi. En dat is gewonnen door de Engelsman Tommy Fleetwood... ...is winnaar geworden van het HSBC Championship in Abu Dhabi. De Engelsman bleef Dustin Johnson uit Amerika... ...en Pablo Larrazabal uit Spanje één slag voor. Joost Luiten eindigde in de middenmoot. Fleetwood-landgenoot Tyrrell Hutton stond eh, was als koploper aan de dag begonnen... ...maar zijn kansen waren al snel verkeken na een reeks Bogies. Fleetwood, een van de vijf belagers van Hutton... Op één slag begon het nog bescheiden. Na negen hol stond hij nog level par. Maar daarna ging het hard met een eagle op de tiende hal en vier birdies daarna. Het was na het Johnny Walker Championship in 2013 zijn tweede zegen op de Tour. Luiter stond 42e, maar werd uiteindelijk 29e, mede dankzij een eagle op de laatste hole. Oké, okay, dat was hem. Dat was hem. Zo dadelijk het gedicht van de dag. En het gaat over de hondjes van Rut. Dus Rut, blijf luisteren aan de radio. Zo dadelijk komt jouw gedicht. Maar eerst seal en crazy. Voor Rut. De hondjes van Rut. hadden wat te vertellen tegen Rut. Maar Rut was even uit zijn huisje. Hè? Hij was even weg. Even uit zijn huisje. Dus Rut, we gaan hem in de herhaling doen. Gewoon het gedicht van de dag. Speciaal voor Rut. De hondjes van Rut. De vriendschap van mijn honden. Is, is een vriendschap voor het leven. Maar niet iedereen kan zo leven mijn twee honden mij kunnen geven want ben ik eens verdrietig dan kijken ze me aan alsof ze zeggen willen. wij zullen er altijd voor je staan en als je dan weer eens vrolijk bent dan kwispelen ze met hun staarten blaffen ze alsof ze zeggen willen: gaan we weer wandelen even lekker chillen en gaan we dan naar buiten, dan kwispelen wij van, vreemd, vreemd, van vreugde met onze staarten. Onze haren vliegen in het rond, omdat, omdat wij zo verharen. Als ik dan weer thuis kom van een wijntje drinken... word ik altijd blij begroet. Krijg ik een poot of een lik... en dat, dat doet het thuiskomen altijd weer goed... Dan, dan kijken ze me aan Huppelen jullie blij We willen spelen met bal Al moeten we rennen naar de hal Ook met het vrouwtje lekker stoeien Zij doet ook mee Dan met een koekje op het kleed Dan, dan zijn we alle twee Weer heel, heel tevreden. S'avonds staat ons eten klaar Zijn wij weer voldaan komen we gezellig op de bank liggen, dicht tegen onze baasjes aan. Zoon, zo'n vriendschap is een wonder, een wonder om te beleven. Zo'n vriendschap is bijzonder, dat kan geen mens me geven. Deze was speciaal voor jou het gedicht van de dag bij CFM. Zandvoort op een zondag met inderdaad de hondjes van Rut. Hij was mooi, Albert-Jan. Dank je wel daarvoor. raar hè nu ja, zie en me en jou en een is niks doch neem ja zo zie je in voor de hondjes van rut gedraaid en hier is een wijnhuis Nee, is echt, nee is echt waar. Wat vertel je me nu? Jij mag het zeggen. Ja, PSV, Herenveen uh, op dit moment 0 tegen 1. Hm. <laughs> Laat je het mij ook zeggen, ook, hè, gewoon. Ja. <laughs> Rat dat je <laughs> jo, de, de single van uh, Amy Warnhuis. We hebben nog uh, twee korte berichtjes voor jou. Ja, ook, uh, li lieve luisteraars en kijkers. Aanstaande woensdag tussen 8 en 10 uur is het weer zover. ZFM Goes Reggae, onze collega Willem Bruist presenteert dan weer live vanuit de studio twee uur lang ZFM Goes Reggae. Dus reggae liefhebbers, zet het vast in uw agenda... aanstaande woensdag van 8 tot 10. ZFM Goes Reggae. En eerder in het programma hadden we het al over ons luister- en omgevingsonderzoek van CFM. Uh, nogmaals, uh, luisteraars, kijkers en uh, appbezoekers... en websitebezoekers. Het is even een, een karweitje, een, een, Ongeveer tien minuten. Maar wij zijn met de uitslag... Uh, de, de bevindingen van deze enquête... natuurlijk uh, erg benieuwd hoe het luisteronderzoek en omgevingsonderzoek er uh, dit jaar uitziet. Want in 2011 hebben we dat eerder gedaan. En het kan nog tot, uh, tot en met 15 februari. ZFM zal u zeer dankbaar zijn als u de moeite wil nemen... om deze enquête in te vullen. En dat kan via Facebook of bijvoorbeeld de CFM app ben Gewoon heel eenvoudig. Ga er alsjeblieft even voor zitten... en help ons bij dit onderzoek. Ja, de, de dames van The Three Degrees en The Dirty Old Men. Alweer uh, de ene laatste plaat, wat betreft deze uh, aflevering van Zandvoort op zondag. Het zit er weer op voor ons, uh, Albert-Jan. Het is weer voorbij geplogen. Zo is benit. Dus, uh, maar volgende week, uh, niet getreurd, zijn we er weer. Tussen 2 en 5 op uh, zaterdag en zondag. Ja, en vergeet nogmaals, aanstaande woensdag niet tussen 8 en 10 zeker uh, de reggae-liefhebbers af te stemmen voor een live uitzending van de CFM. Go's reggae samenstelling en presentatie beter om in vertrouwde handen van onze collega Willem Bruist. Een hele fijne zondagavond en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei. Really whistle. And